Uur. Dit is Renate Evers met het NOS-journaal. Bij een aanslag op het kantoor van weekblad Charlie Hebdo in Parijs zijn twaalf doden gevallen, onder wie twee politieagenten. Er is ook een aantal zwaar gewonden, hoeveel is niet bekend. Volgens president Hollande is er zonder twijfel sprake van een terroristische aanslag. Zeker twee gemaskerde en gewapende mannen hebben het kantoor aangevallen. Volgens ooggetuigen schoten ze als gekken om zich heen. Ze zouden hebben geroepen dat ze de profeet kwamen wreken. Ze riepen iets over spotprenten die de islam beledigen en gingen na de aanslag in een auto vandoor. De politie is bezig met een klopjacht op de daders. De vluchtauto is elders in Parijs achtergelaten. De schutters hebben de bestuurder van een andere auto gedwongen zijn auto af te staan. Volgens de laatste berichten is de politie de daders nu uit het oog verloren. Minister-president Rutte heeft zijn verbijstering uitgesproken over de aanslag. Hij zegt dat de afschuwelijke en laffe terreurdaad ons allemaal raakt. Hij heeft president Hollande in een eerste reactie zijn medeleven betuigd en steun toegezegd. De Britse premier Cameron noemt de aanslag misselijkmakend. Cameron zegt de Frankrijk alle benodigde Britse steun toe in de strijd tegen terrorisme. Advocaat Fiek stapt naar het gerechtshof in Den Bosch in de zaak van de overval op de juwelier in Deurne. De juweliersvrouw schoot de twee overvallers dood, maar het Openbaar Ministerie besloot de vrouw niet te vervolgen omdat er sprake was van noodweer. De advocaat dient nu een klacht in wegens niet-vervolging. Ze vertegenwoordigt de nabestaanden van een van de overvallers. Het weer, de zon schijnt volop, alleen in het westen komen er geleidelijk meer wolken. Het wordt 5 tot 8 graden, dan waait een matige, aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Vanaf morgen breekt een periode aan met zeer wisselvallig weer. Morgen regent het vaak en wordt het 8 tot 10 graden. Dit was het... ZFM, en... verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. We viel op de ring van Rotterdam op de A4 hoogvliet naar Vlaardingen voor de Beneluxenol. 2 kilometer, omdat een van de twee buizen richting het noorden dicht is. En daardoor is ook de afrit Vlaardingen-Oost dicht. Tot zover de verkeersin. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs. Autobedrijf Carimo biedt u veel kwaliteit voor een lage prijs.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 In Parijs. Het is toch eigenlijk te gek voor woorden dat het allemaal zomaar kan. Maar ja, het is niet anders. 12 doden al. Het is verschrikkelijk, dit. Maar goed, we gaan ons bezighouden met vinyl. En uh, ik, uh, had het, uh, ik heb het op uh, Facebook, op onze Facebookpagina al gezegd. We had eigenlijk het plan opgevat om uh, de komende uitzending, is, uh, de, de, de aantal uitzendingen gewoon eens te wijden aan. Gouden LP's. Of je kunt het ook Abraham LP's noemen. Hè? Dus, platen die dit jaar gewoon 50 jaar worden. En daar zitten zulke verschrikkelijke mooie platen bij. Alleen, ja, mijn probleem is natuurlijk... dat toen, het, toen uh, dat allemaal zo ver was. Ja, toen dat jaar 1965 daar was... met al die prachtige platen. Kon ik niet zoveel nog. Ik zat nog op school en... Uh, Vijf gulden zakgeld in de week. Ja, dan kan je geen duurde LP's kopen die toen al... 18 gulden 50 waren. He? Dat weet u nog wel waarschijnlijk als u... ongeveer van mijn leeftijd bent. Dan weet u dat nog. Dat als je een Beatles LP wilde kopen... dan was je 18 gulden 50 kwijt. Nou, dat was een fortuin in die jaren. Ik heb uh, heel lang moeten sparen hoor... voordat ik help eindelijk kon kopen. Dat was ook de eerste Beatles -plaat die ik kocht. Ja. Ja, singeltjes wel, maar... En, uh, geen LP's, maar hier nog geen geld voor. Vandaar de oproep. Ik heb de, de, de top 100 van uh, LB, LP of album top 100 van 1965... heb ik ook op, uh, op Facebook gezet. Op onze uh, internetpagina De Vinyljaren natuurlijk. Daar staat die op. Dus mocht u nou uh, wel al wat kapitaalkrachtiger zijn geweest in die tijd... en u heeft die platen nog wel... die daar bijvoorbeeld in staan. Een aantal die erin... Ik hoef ze niet alle honderd hoor, dat is niet nodig. Maar een aantal mooie wel... En u vindt het leuk om die uh, ons ter beschikking te stellen voor de uitzending. Dan, uh, dan zouden wij dat hartstikke leuk vinden. Ik weet al dat mijn co collega Cor Koehorst, die, of Bart van der Meer... Die is al aan het zoeken, hè. Die is al, die is al aan het zoeken, ja. Die, die is als platenkast eruit, uit van pluis of hij uh, ook wat heeft. Dus ik ben vreselijk benieuwd. Uh, ik heb er zelf niet zoveel. Van die hele lijst had ik er, geloof ik, vijf of zes. Nou, vijf of zes had ik er. Nou... Nou, vandaag heb ik er daarvan drie meegenomen. Dus uh, we gaan vandaag genieten weerom van de Beatles. Jawel, kan het bijna nou anders. Uh, nog steeds de originele LP uit 1965. Nog eens de originele, hoezo ook en zo. Uh, de LP Help, dus de soundtrack van de tweede Beatles film. Die ze maakten in dat jaar. Een hele goede LP trouwens hoor. Verder uh, heb ik Autos Redding... Die heb ik niet in dat jaar gekocht. Die heb ik veel later gekocht. Toen ik in de Soul for Blues quality ging spelen. Toen heb ik die, die, die LP maar eens gekocht. Maar die is nog ook, ook uit 1965. Otis Blue, Otis Redding sings Soul Ballads. En ja, dat is ook een weergeloze plaat. Onder andere met I've Been Loving You erop. Respect en nog meer van dat Fries. En verder, ja, een soort confrontatie dan maar. De Rolling Stones, want die had ik ook in dat jaar, ja. Van het album Out of Our Heads uit 1965... Er waren twee versies van in de tijd. Je had de Amerikaanse persing en je had de Engelse persing. En daar zat nog wel wat verschil in. Er waren zeker vier of vijf nummers die op de ene wel voorkwamen en op de andere niet. Nou, u gaat ze allemaal horen. Uh, we hebben de Engelse versie vandaag. De Amerikaanse, die heb ik wel, maar die is zo verschrikkelijk beschadigd... dat die is echt niet meer te draaien. Dus uh, dat moet u uh, ons maar... Uh, te, dat moet u maar een keer te goed houden voor een andere keer... Uh, ik ga beginnen met die Stones LP, Out of Our Heads, de Engelse versie. Daar staan dus de hits bijvoorbeeld niet op. Hè. Uh, uh, I Can Get No Satisfaction, bijvoorbeeld The Last Time. Die staan op de Amerikaanse versie wel, maar op de Engelse versie dus niet. Die staan er gewoon niet op. Nee. En uh, nog een aantal nummers. Het uh, nummer wat u nu gaat horen, dat staat dan weer niet op de Amerikaanse versie... en wel op de Engelse versie. Nou ja, zo houden we het maar bezig. Hier zijn de Stones als alles goed gaat. Oh, wacht even. Ik zit de verkeerde knop in te drukken. Ik moet die hebben. Ik zei dus, hier zijn de Stones. Dan pak ik toch de verkeerde. Die moet ik hebben. Ja. She said yeah! Dat die tijd natuurlijk kort, maar hevig. Uh, dit liedje kwam uh, in Nederland. Kwam die Engelse versie in eerste instantie niet uit. Er kwam, in eerste instantie hadden we hier in Nederland de Amerikaanse versie. Met, met Satisfaction en The Last Time erop. Uh, en deze kwam natuurlijk ook uh, later uit. Uh, is ook nog eens een keer uitgebracht. De, sommige nummers die staan ook op een LP die heet uh, December's Children. Die kwam in december van 1965 kwam niet uit. Nou, het was een beetje een ratje toe. Um, heel veel covers nog op deze platen. Stone speelde nog niet zoveel eigen werk. Op platen althans niet. Staan geloof ik van de nummers hierop. staan zijn nog geloof ik drie of vier eigen composities. Um, dit nummer heette She Said Yeah. En dat kwam in Nederland oorspronkelijk voor op een, op een EP'tje. Zo'n zo singeltje met vier nummers erop, weet je wel. Zo'n dubbel single, zou ik maar zeggen. Stonden er twee nummers op de ene kant en twee nummers op de andere kant. Dat, daar stond het op. En later kwam dus deze... Engelse Persing van Out of Our Heads. Uit uh, 1965, ook uit. Redding. Nou, we weten natuurlijk allemaal hoe het met hem afgelopen is. Hij werd, wordt nog steeds beschouwd als een van de grootste soulzangers aller tijden. Ben ik het volledig mee eens. Uh, want de, de, ja, de power die die man had en, en de, wat hij met een nummer kon doen. Uh, dat, dat kwam zelden voor. Als, je, als hij een cover maakte, dus een, een liedje van een ander zong. Dan was het altijd direct toch herkenbaar Otis. Eigenlijk wat, je met, wat Joe Kokker ook zo fantastisch kon. Ja, die kon dat ook zo goed. He? Joe Kokker, die ons pas is ontvallen, helaas. Autoswedding is ons al ontvallen in 1967. Dat, euh, bij, tijdens, een, ook in de maand december. Euh, bij een vliegtuigongeluk in, uh, in Amerika. Uh, de helft van zijn band was ook aan boord. En die gingen dus met hem mee. En die zijn dus ook overleden. En de andere helft ging met de auto. En die hebben het dus allemaal overleefd. Um, het album heet Otis Blue. En het is een fantastische plaat. Er staan een paar hele grote prachtige nummers op. Um, waaronder dus I've Been Loving You Too Long. De, de originele studio versie. Respect natuurlijk. Wat Otis Redding schreef. En wat later nog eens dunnetjes werd. Overgedaan door Aretha Franklin. En een versie van Satisfaction. Daarom is het maar goed dat we hem niet van de Stones hebben vandaag. Want u krijgt hem straks van Otis Redding te horen. En... Dat is een, een, een versie waarvan zelfs Mick Jagger en Keith Richards zeiden van... ...deze is beter dan onze eigen versie. Dat is echt zo hoor, dat verzin ik niet. Dat is echt zo. Dus um, we gaan naar hem luisteren. Otis Redding. Van het album Otis Blue. Old Man Trouble. En LP's, hè? Tikkie erop. Beetje kraken. Mag best. Maar dat is ook een album van 50 jaar oud. 50 jaar geleden kwam dit in Amerika uit. In Nederland is dit, kwam dit veel later pas uit. <coughs> want want die, die Amerikaanse soul van Staxe en zo, dat was hier in 65 nog helemaal niet zo bekend. Dus... <coughs> en ik zelf maakte daar natuurlijk uh, kennis mee. Uh, vanaf het moment dat ik in... Wanneer was het? Juni 67. Um, toetrad als uh, organist. Van de Salvo Blues Quality. En uh, ja. ja, die speelde heel veel running en, en ik kan me ook nog. Dat ik de, de, de eerste plaat. hoorde ik reed aanvond. Weet ik ook nog. Maar uh, ik ben het wel, dat wel. Dat leer je dan. op een gegeven moment. En toen kregen wij natuurlijk. op een gegeven moment zanger Dane Clark. En uh, toen was het helemaal gebeurd. Want toen echt waar. De, de, die man die kon dat. ...vertolken op deze, die, die muziek. Op fantastische wijze. Dus vanaf dat moment was ik eigenlijk wel Otis-fan. Ja hoor, echt wel. En dat ben ik nog steeds. otis Redding van het album Otis Blue uit 1965. En het nummer heette All Men Trouble. Nou, dan gaan we door naar natuurlijk de, de groep waar ik de grootste fan van ben. En uh, met het risico dat de Beatles... <laughs> Nu worden we voor de derde jaren brein, nummer 1 wordt in onze top 40. En dat is niet eens mijn schuld. Maar uh, het is wel zo, de afgelopen twee jaar, de Beatles, uh, uh, nummer 1 in onze uh, eindejaars top 30. Uh, eerst was het uh, Revolver. En, vor en vorig jaar natuurlijk Abbey Road. Nou, het risico dat het gebeurt. Uh, de Beatles maakte in 1965 twee LP's. Die andere zal ik dan even wat later bewaren. Dit jaar. Want ze maakte dit jaar ook nog de LP Revolver. Of uh, nee, uh, A Rubber Soul. Niet zo. Maar we gaan het nu hebben over de soundtrack van die hele leuke film van de Beatles. In kleur, die in 1965 uitkwam en die heette Help. Het verhaal ging over een ring die Ringo om had. En die ring die was eigendom, of daar werd op gejaagd door een of andere oosterse sekse. Eh, uh, secte niet sekse, maar secte. Een oosterse secte jaagde op die ring en zodoende werden allerlei aanslagen geplekt. Heel ludiek natuurlijk. Op, uh, op, op Ringo Star En uh, het hele verhaal uh, is, is, het is zo'n leuke film, dat de humor die erin zit kan nog steeds. Beetje multi-Python-achtig hier en daar. je hebben daar vast ook uh, goed naar gekeken. Dus uh, daarvan gaan wij dus van het originele album uit 1965. The Beatles en... Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone.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 Help me Help me help me help me help me Beatles en help het verhaal van een uh, ring Ringo Starr om had. En waar jacht op werd gemaakt door een Oosterse secte uit India vandaan. En um, dat uh, het, het is een heel leuk verhaal. Als u hem nog eens in een videotheek kan vinden of zo, moet u dat beslist bekijken. Het is echt een leuke film. Kan ook nog steeds. Het is nog steeds een, een, een leuke film om, om naar te kijken. Volgens een verhaal wat ik toen de tijd las in Muziekexpress... Uh, was de oorspronkelijke werktitel van, uh, van deze film... Eight Arms to Hold You. Dat zou de oorspronkelijke titel zijn. Maar die werd al heel gauw veranderd in, in Help. Uh, en als dat niet waar is... Dan, uh, dan moet u maar even klachten in de bij Muziekexpress... want daar stond dat verhaal in. Dat, uh, dat las ik daar dus zodoende. Uh, goed, nou, van de Beatles dan maar naar de Stones, hè? Ja, dat kan gewoon. In deze jaren kan dat. Vroeger kon je dat niet maken natuurlijk. Maar nu wel... Van het album Out of Our Heads, de Engelse versie. En dat heet Mercy, Mercy. up under the bed. That's and drown Van het album Out of Our Heads uit 1965. De uh, Stones, uh, in vergelijking tot de Beatles... Uh, deden nog niet zoveel eigen nummers op hun platen. Eigenlijk, eigenlijk de eerste LP waarin, waarop alleen maar eigen werk staat... van, uh, van Keith Richard en uh, Mick Jagger. Dat is de LP Aftermath uh, uit 1966. Dat is de eerste plaat waar geen cover op staat. En op deze plaat staan er dus een flink aantal. Met name natuurlijk bekende Amerikaanse... Rhythm and Blues hits. Onder andere ook een cover van een nummer van Otis Redding. En uh, van Marvin Gaye. En nog veel meer van dat soort uh, artiesten. Er staan wel een paar eigen liedjes op. Hoor, van de Stones. Maar dat zijn er in, in verhouding niet veel. En uh, ja, de Beatles maakten in 1965 al twee LP's. Zoals maar één. En verder kwamen er dan wel wat, vaak wat verzamelingen bij. Uh, maar niet echte LP's. Dat, nee, de Beatles waren wat dat betreft toch wat productiever dan, uh, dan de Stones. Die hebben het volgehouden tot 1966 aan toe om twee LP's. Te, of nee, ja, tot 1966 aan toe om twee, twee LP's per jaar te maken. Goed, nou, uh, dat is uh, een beetje vergelijken. Dat uh, hoeft natuurlijk allemaal niet. Het zal erbij gewoon heerlijke muziek. De Stones, Out of Our Heads, heet op het album... En het, het uh, liedje, dat heette Mercy, Mercy. Ja. Nou, nog eventjes een uh, schuifje open. Hap. En dan krijgen we autoswetting. En respect. Ja, dat, uh, even doorstaatje. De LP Help dus van de Beatles. Een, een nummer dat heette The Night Before. Was zo ingedeeld. Het was eigenlijk op oh, hart de Night. Zo was nu ook weer zo. Het was zo ingedeeld dat. Uh, de A-kant van de LP waren zes liedjes uit de, uit de film. En, en de B-kant was dan zodanig verdeeld. Dat dat waren zes andere nummers. Die ook niet in de film voorkwamen. Dus zo uh, werd dat verdeeld. En een groot knaller van, van dit album is natuurlijk. Uh, ja. Die komt straks in tweede uur, natuurlijk, wel aan bod. De allergrootste hit van, van dit album is natuurlijk Yesterday. Hè? Dat staat er ook op. Goed, nou, dat krijgt u allemaal straks te horen. Uh, dit waren de Beatles met The Night Before. En we gaan door met de Stones. En dat heet Hitchhike. album van de Stones en nogmaals, dat waren Dat gebeurde trouwens in die tijd al vaker. Hè? Dat Amerikaanse pressingen van LP's uh, afweken van, van, uh, van Engelse versies. Dat is in dit geval ook zo. Want uh, de Amerikaanse versie van Out of Our Hits, daar staan vier nummers op die hier niet opstaan op deze Engelse versie. En dat zijn met name de hits. Dus uh, nummers als uh, I Can Get No Satisfaction en The Last Time Play With Fire bijvoorbeeld. Wat toen de tijd de achterkant was van... Uh, The Last Time. Die staan daar dan gewoon lekker niet op. Op die Engelse versie. En op de Amerikaanse dan weer wel. Maar die Amerikaanse plaat die heb ik wel. Maar die is zo slecht. Die is zo ontzettend grijs gedraaid. Dat, dat doe ik u echt niet meer aan. Dat kan ik u niet meer aandoen om die, om die nog op de cup te leggen. Want dat is echt meer gekraakt. Dat je nog muziek hoort. Ik ga toch eens kijken of ik hem niet nog eens opnieuw kan, kan vinden. Die uh, Amerikaanse LP. Want die is best wel goed ook. Er staan mooie nummers op. Goed, nou, um, Otis Redding dus. Uh, het album heet Otis Blue. Uh, Otis Redding sings Soul ballads En dit is ook weer zo'n typisch nummer wat van een ander is. Het is uh, geschreven door Sam Cook. Maar als Otis het dan uh, onder handen neemt, dan, is het, dan herken je er niets meer in van Sam Cook. Dan hoor je Otis Redding. En dit is een... Prachtig voorbeeld van een nummer dat later ook nog wel eens door Clapton gedaan is. Maar ik blijf dit de ultieme versie vinden: auto'sredding en. Changes can come. Auto's uh, the change is going to come. En waar anderen dit nummer dan laten begeleiden door. Zoete strijkers doet hij dat niet. Hij gebruikt altijd de, bijna altijd dezelfde standaard bezetting. Twee blazers of drie blazers. Een hemmeldorgel, piano, bas, drums en gitaar. En daar houdt dat gewoon mee op. En dat, is, uh, dat kar karakteriseert dan ook gelijk zijn geluid. Auto Running begon bij een beentje dat heette uh, de Pine Toppers. En op een gegeven moment waren die in de studio aan het opnemen... en toen vroeg Otto redding aan Steve Cropper... die in die studio was van... meneer, mag ik een liedje van mezelf opnemen? En ja, toen moest men er dus een beetje om lachen natuurlijk. Maar toen deden ze dat. En toen kwam hij met het liedje These Arms of Mine. En nou ja, men was gelijk overdonderd En uh, dat was dan ook gelijk het begin van een korte... maar toch wel hevige carrière... Wordt nog steeds beschouwd als een van de beste soulzangers aller tijden. En dat onderschrijf ik volledig. Daar ben ik het volledig mee eens. Ouderswerding dus. En A Change Is gonna Come. En hij overleed dus in 1967 door een vliegtuigcrash. Ja, daar zijn er meer. Buddy Holly, Jim Reeves, noem het allemaal maar Maar allemaal hetzelfde lot. Uh, we gaan weer verder met de Beatles. En als je de film wel eens gezien hebt... dan kan je deze scène nog herinneren... dat ze van die huizen hadden in een Engelse straat. Toen <lacht> hadden dat volgens mij een van de leuke dingen. Uh, vier huizen in een Engelse straat. Ieder een eigen voordeur. En dan kwamen ze, gingen ze die voordeur naar binnen. En kwamen ze in één gemeenschappelijke ruimte... waar ze dus dan op een gegeven moment ook allemaal woonden. En Midden in, in, in dat huis zat er een enorme leefkuil... En daar zat een, een, een Indiaanse dame in. Um, die de Beatles dus kwam waarschuwen voor dat verhaal van die ring. Van Kali. Die, die Indiase secte. En uh, die kwam de Beatles dus waarschuwen dat Ringo dus gevaar liep. En uh, toen zaten ze in die leefkuil. En toen zong John Lennon het volgende liedje voor haar. Here I stand head in hand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 Got to hide your love She say to me, love will find a way Gather round all you clowns, let me hear you say Hey, you've got to hide your love away Een van de opvallende dingen, toch wel ook van deze platen, de geluidskwaliteit, nou niet echt top is. Uh, en waar andere artiesten vaak al mono en stereo versies van, uh, van LP's uitbrachten, uh, was bij de stout nog niet zo. Dat was alles nog gewoon mono, ook deze LP is niet in stereo te krijgen. Uh, Althans niet voor zover ik weet. Ik heb die twee versies die ik heb, zijn allebei mono. Uh, dus denk niet dat het aan de radio ligt. Want de plaat is gewoon mono. Dat is niet anders. Uh, die werden toen nog niet in studio uh, uitgebracht. En uh, dit was een, uh, een oude soulkraker. Uh, die ook voorkomt op, een, op de tweede LP van Otis Redding. En dat nummer heette That's How Strong My Love Is. Dat is de Stones dus. En uh, we gaan door met Otis Redding. Van uh, het album Otis Blue. En daarvan... Damn. Down in the Valley. af, de energie. Dat is, dat is echt niet te geloven. Het uh, nummer werd oorspronkelijk geschreven door Solomon Burke. En uh, dit was dus de versie van Otis Redding. Het uh, nummer dat heet Down in the Valley. En uh, dan is het tijd weer voor de Beatles van het album Help. En dat is uh, een van de eerste, ja volgens mij het allereerste album van de Beatles, waar ook ruimte werd gemaakt voor composities van George Harrison. Uh, daarvoor was dat niet het geval. Er waren het echt allemaal of Covers of Lennon McCartney. Maar uh, dit album, daar staan voor het eerst twee composities van George op. En niet de minste. Laten we gewoon eerlijk zijn. is Niet de eerste. Niet de minste. Het is dus een heel mooi liedje van George Harrison. Uh, wat ook voorkomt in de film. Hij zingt het zelf. Heeft het geschreven. En het heet I Need You. You don't realize how much I need you. Love you all the time and never leave you. Please come on back to me. I'm lonely as can be. I need you. Said you have.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 zijn eerste, eerste compositie was, dat zal niet uh, bekend zijn, maar hij zal het gerust wel meer geprobeerd hebben. Maar het was in ieder geval de eerste keer dat er een George Harrison compositie op een LP van de Beatles uh, terechtkwam, En dat zou daarna niet meer veranderen. Elke LP zou die toch wel één of twee soms zelfs drie nummers bijdragen aan het geheel. Uh, I Need You dus van het album Help. En dit zijn de Stones weer. Nummer van Sam Cooke. Oh. Two times. Whoa. Ook, want er staat op het label staat stereo. Het <lacht> is echt niet stereo hoor. Het is echt zo monos als het maar zijn kan. Uh, maar wel lekker toch. Uh, Sam Cooke schreef dit liedje. En dat, dat heette Good Times. En het kwam van de Engelse persing van het album uh, Out of Our Heads. En ik heb het al eerder verteld. Daar zat behoorlijk wat verschil tussen, tussen de Amerikaanse en de Engelse persing. Uh, de Amerikaanse persing stonden meer hits op. Waaronder Satisfaction en The Last Time. En die staan op de Engelse versie dus niet. Eh, die werden gewoon... Dat, dat deden ze in Engeland niet zo erg. hè de album tracks op single zetten. Dat deden de Beatles ook niet. Eh, singles waren vaak helemaal apart van, van LP's. Eh, ik denk dat vanaf Help zo'n beetje dat anders was, is geworden. De, de, de single help is natuurlijk wel uitgekomen. En die staat ook op de LP. Maar daarvoor gebeurde dat eigenlijk zelden of niet. Eh, Even kijken, gaan we doen? Oh ja, nog een stemkoeknummer, Maar nu in de uitvoering van Autos Wedding. Shake. langs de korte liedjes. Zit het weer, uur erover er alweer op. Autoswedding hoort u net met Shake. Oorspronkelijk geschreven door de Sam Cook. Maar natuurlijk weer in een onnavolgbare versie. We gaan naar het nieuws en het weer van drie uur. En daarna nog een lekker uur lang. Vinyl. Ja, tot zo dus.